Uur. Marnix met het NOS-journaal. Het kabinet zet de geplande versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 1 juni door, is vanavond bekendgemaakt op een persconferentie. Onder meer de horeca en de musea gaan dan weer deels open. Mensen mogen buiten weer met drie of meer personen samenkomen als ze anderhalve meter afstand houden. Uit openbaar vervoer rijdt vanaf 1 juni weer een volledige dienstregeling. Iemand zonder mondkapje in het OV kan 95 euro boete krijgen.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 Het kabinet gaat allerlei coronagegevens naast elkaar leggen om snel in te kunnen grijpen als het virus weer opkomt. Zoals gegevens over het aantal IC-patiënten en de drukte op straat. Na het delen van Brabant, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt er nu ook een sproeiverbod in Limburg. Vanaf vrijdag mag het land niet meer worden besproeid met water uit Beek en Sloten. Omdat er sinds half maart nauwelijks regen is gevallen, is het grondwaterpeil in Limburg bijna een halve meter lager dan normaal. De afgelopen weken is er een run op sigaretten ontstaan. Omdat de verkoop van deze sigaretten vanaf morgen in de hele EU verboden is. Tabakzaken zeggen dat sommige klanten nog snel wat slof hebben ingeslagen. Anderen zoeken een alternatief, zoals een elektronische sigaret met mentelsmaakje. Het weer. Vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Er kan een enkele misbank ontstaan. Minima liggen rond 9 graden. Morgen eerst wat bewolking, later meer zon, het wordt 20 tot 25 graden. Op hemelvaartsdag op veel plaatsen zomerswarm met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten als het echt nodig is.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 bij Peace Radio Show 1386 hier op ZFM. We gaan beginnen met Once a Child. En dan de track daarvan, Song of a Ballerina van Brian Golden. En dan is dat zijn nieuwste album... Het uh, solo piano, ja, er zijn er veel van. En die komen ook in dit programma uh, weer volop aan bod. Maar toch ook andere werkjes, zoals wat dacht je van de, de klassiekere Greensleeves. Uh, en dit, uh, dit keer de vertolking door David Ananda, een meneer uit Brazilië. Die uh, zo af en toe ook nog eens langskomt, maar al heel lang geen nieuwe albums heeft gemaakt. Tenminste, bij mijn weten. Ik hoor natuurlijk ook niks een Nederlander, Nederlandse Kerani, Erika Kele uit het plaatsje Stijn met haar album Stardust. Niet haar laatste album en uh, van Kerani weten we dat ze dit jaar haar nieuwe album gaat presenteren. Dat zal ergens uh, nou het vierde kwartaal van dit jaar zijn. En ze is heel wat van plan. Ja, uh, daarover later meer. Goed piezelradio.info, dat is de website. Ik wens je heel veel luisterplezier. to Joss from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. This is William Ogbenson, and you're listening to Peaceful Radio. For listening to Peaceful Radio, please visit my website www.metamindfulnessmusic.com.